9 uur, Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In het Concertgebouw in Amsterdam is een jubileumconcert... verstoord door een man die het publiek wilde toespreken. De man, die was gekleed in een pak... stapte voor het begin van het concert op het podium. Hij noemde zich een dienaar van Allah of Elia... zei dat hij geen bom had en nodigde het publiek uit om te geloven... In de zaal was ook koningin Beatrix aanwezig. Ze bleef zitten. De man werd snel opgepakt en afgevoerd. Het concert wordt gehouden ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Genootschap Nederlandse Componisten.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 China is de enige grote mogendheid die de nieuwe machthebbers in Libië nog niet heeft erkend. Het land eiste vandaag dat het bewind de betalingen van Chinese bedrijven waarborgt en ook hun belangen. Peking is bang dat westerse landen worden bevoordeeld vanwege de NAVO-steun aan de strijd van de opstandelingen. Het weer. Vannacht kans op een regen- of onweersbuien. Morgen houden die buien aan. Soms met windstoten en onweer en lokaal kan veel regen vallen. Af en toe schijnt de zon en dan kan de temperatuur in het oosten nog oplopen tot boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Die rotvliegen! Ik erger me groen en geel aan die beesten!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 Nogmaals, goedenavond. Laten we dit uur eens beginnen met tennis in New York. Marcella Mesker. Ja, eh, nadat Roger Federer zijn eerste twee rondes in de US Open makkelijk en zonder setverlies eh, verloor... heeft hij vandaag in de derde ronde tegen de Kroaat Marin Silic zijn handen vol en zijn eerste set verloren. Federer won de eerste set met 6-3, maar verloor de tweede met 6-4. En nu gaat het eh, gelijk op. In de derde set staat het 3-2 voor Silic als Federer serveert. Nederland staat 2-1 voor de sets tegen Roemenië. Volleyball, Lars Vierde set en een... Een vol huis dat meeklapt en meezingt op de muziek. Want Nederland staat voor met 8-6 in de vierde set. En als deze set gewonnen wordt, de wedstrijd gewonnen wordt... dan gaat Nederland naar het pre-Olympisch kwalificatietoernooi. Nog een klein eentje dus. 8-6 in de derde set. Emmen-Volendam, Richard van der Maarden. Eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. En ENO heeft er 15. Volendam, de regerend landskampioen, heeft er 18. Aan het begin van de tweede helft is het duidelijk... dat ENO zich nog lang niet gewonnen geeft. Een verschil dus van drie doelpunten.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 Naar de nieuwe van Bellini ben ik gelukkig al geweest. Ik ben geweest. Te doen. Ik heb het zo veel te doen. Ik moet de zon in Japan.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 Zoveel te doen van Toontje Lager. Dan gaan we terug naar het De Wereldkampioenschappen roeien in Bled. Ook de mannen 4 zonder mag naar de Spelen. En dat is verrassend. Olaf Klaassen, Kai Hendricks, Ruben Knap en Meindert Klem stegen bij de Wereldkampioenschappen boven zichzelf uit. En haalden de finale. Een succesvolle dag dus voor de Nederlandse roeiploeg. Technisch directeur René Meinders kan dus tevreden zijn. Nou, vandaag was in ieder geval een hele goede dag. Met uh, twee nominaties erbij: mannen 2 zonder, mannen 4 zonder. Ja, dat uh, dat uh, is wel aan, aan, laten we zeggen, aan, aan de bovenkant van de verwachtingen. Het was een spannende nacht, tussen aanhalingstekens. Ik bedoel, het moest vandaag wel een keer gaan gebeuren. Nou, ik heb goed geslapen hoor, vannacht. Maar het is, uh, en, uh, vooral uh, voor en tijdens de race dan is het wel spannend. Ja. Het was ook spannend. Goed, het WK ziet er nu straks anders uit eh, onder de streep als dat het tot vandaag was. Bedoel, het was wel belangrijk dat er vandaag iets ging gebeuren. De grootste stunt zijn die vieren. Ja, ik denk die, die, uh, die, die mannen vieren om hier uh, in dit veldfinale te varen. En als je kijkt naar, naar hoe kort ze bij elkaar zitten, dan uh, ja, echt pet petje af. Ik vind dat ze, dat ze dat heel erg goed gedaan hebben. Ja. Heb je het gevoel dat er bij die vier een soort groepsgevoel al aan het, aan het ontstaan is? En die vier, ja, dat, dat, uh, uh, ja, volgens mij wel. En uh, als, als dat niet goed zit, dan presteer je ook niet goed, uh, denk ik. Je begrijpt wat ik bedoel. Er is wel eens een Holland 4 geweest. Uh, zouden deze mannen uh, het gevoel met elkaar krijgen hier, we kwalificeren ons. Uh, ja, misschien moeten we hier wel eens naar kijken of we dit bij elkaar kunnen houden.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 Je moet het die man eigenlijk zelf vragen, maar zou ze het zelf willen? Heb je dat gevoel? Nou, Bij elkaar blijven in die vier? Nou, dat, dat, dat, dat lijkt mij niet, niet onmogelijk als ik kijkt waar, waar ze nu staan. En uh, ze, ze kunnen echt nog wel een eindje opschuiven, denk ik. Dan, uh, het zou mij niet verbazen als ze een soort voorkeur zou hebben van laten ons nog maar even door als vier bestaan. Maar als ik goed naar je luister, hebben ze dan wel een klein probleem. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Nee, het klopt dat dat laatste woord er natuurlijk niet over gezegd is. Er is een, er is een, een programma, een mannenprogramma, en daar hebben nu, zitten we nu toch in, in een relatieve luxe. Dat we op dit moment drie boten zich gekwalificeerd of genomineerd hebben voor, voor de Spelen. Um, en en het, het is nu toch, toch eens even heel goed te evalueren en kijken wat, uh, hoe verder en uh, wat is de beste weg. Zijn er zijn ook medaillekansen, want nomineren is mooi. Ik bedoel, zie je deze boten, met name die twee van vandaag, die twee, die vier, zijn daar enige, is daar enig zicht op, op, op prijzen? Nou, de, de, de, de vier zit nu in de finale. Ik, ik moet je zeggen dat ik een beetje mijn hart vasthoud als je kijkt naar, naar de race van vandaag en naar morgen finale. Uh, of de morgen nog wat in het vat zit, uh, zeg maar. Maar uh, ik denk wel dat die vier hier heeft laten zien uh, dat, ze, ja, dat ze enorm competitief zijn. Ze hebben tenslotte ook de, de wereldkampioen uit de halve finale gehouden, bijvoorbeeld. Ja, ik ben wel heel, heel, heel, heel optimistisch, zeg maar. Dit succes wat er nu opeens is bij die zware mannen... Bedoel, is dat allemaal op te hangen aan jullie uh, nieuwe hoofdcoach... Uh, aan Dave McGowan, uh, de, de bootcoach? Ja, je hebt de, de hoofdcoach Ant Antonio Maro Giovanni. Ja, Daar wacht ik me even niet aan. <laughs> aan, aan. Aan de naam. Ja, ik, ik, wat, wat, wat er, uh, ik denk het, het, het mannenprogramma heeft dit jaar heel goed gewerkt. En met name in, in uh, fysieke zin uh, is, er, is er volgens mij een enorme stop, uh, stap uh, gezet. En dat zei René Meijnders, hij is technisch directeur van de Roeibond. Tegen onze roeideskundige Ragnar Niemeijer. En dan nu naar onze volleybalman Luis Geerts. 16-11 in het voordeel van Nederland in de vierde set. Nederland staat dus 2-1 voor in deze wedstrijd en doet het uitstekend in die vierde set. Heeft op de een of andere manier de geest gekregen. Kai van Dijk natuurlijk, die speelt de hele wedstrijd al goed als uh, belangrijkste aanvaller aan de Nederlandse zijde. Maar je ziet ook dat in de passing alles beter loopt. Gijs Jorna, nog niet zo lang geleden, twee jaar geleden speelde hij nog gewoon bij het talententeam van HVA. En nu speelt hij libero in het nationale team en doet het uitstekend. De Roemenen kunnen snoeiend hard serveren. Maar uh, Jorna heeft tot nu toe bewezen dat hij al die ballen gewoon netjes bij zich de spelverdeler af Oeh, dat is vervelend zeg. Een misverstand tussen Kai van Dijk en Jeroen Rauwedink. En die botsen tegen elkaar op in de wedstrijd. De paas van Niemeer, Abdelaziz, spelverdeler gaat achterover. En Van Dijk denkt, is die voor mij of is die voor Jeroen? Jeroen denkt, uh, is die voor mij of is die voor Kai? En op dat moment botsen ze tegen elkaar. Het spel ligt even stil. Nee, niks aan de hand verder. Jeroen uh, voelt even als een neus. Zit misschien niet helemaal goed. Maar uh, nee, hoort het spel kan verder. Inmiddels gebeurt Jeroen Trommel via het blok Nederland op een dikke, dikke voorkant voorsprong in de vierde set 17-13. En dan hebben een onstreek telefoon en dan Richard van der Maat. Langzaam gaat het kaarsje uit bij ENO, de thuisploeg tegen Volendam. Een verschil van 6 op dit moment, 17-23 in het voordeel dus van Volendam. 13 minuten op de klok en dan is het Volendam dat kan overnemen met Jasper Snijders. Gooit de bal naar Koenders, die al 7 jaar speelt in dit sterke Volendam. Dan de bal weer even terug, ENO in de verdediging met Leon van Schie. Daar net iets voor de cirkel spelen. maar je merkt aan deze wedstrijd. Eigenlijk in alles dat Volendam meer kracht, meer lengte, meer creativiteit. De spelers zijn ook fitter. Als ze even aanzetten, dan is er snel een verschil gemaakt. Ze geven eigenlijk niet eens vol gas en uh, ENO met een uh, leeftijd, gemiddelde leeftijd van 21 jaar. Natuurlijk nog piepjong. Dat is eigenlijk niet opgewassen tegen het uh, kracht, tegen het geweld van uh, Volendam dat er soms uh, uitkomt. Nu een uh, misser van Adams. ENO kan dan overnemen met Huizing, de meest ervaren speler bij uh, de thuisploeg. En dan weer een uh, bal die niet goed wordt geschoten door Miedema Kappel. Ook al zo'n uitstekende keeper in de Nederlandse eredivisie bij Volendam. Volendam onder de lat al jaren houdt die bal uitstekend tegen. En zo blijft dat verschil van zes doelpunten in het voordeel van Volendam. Nu misschien een snelle break voor ENO, maar weer staat Kappel daar op de goede plek. En zo gaan er veel kansen verloren in deze fase van de wedstrijd. Na een kwartier in de tweede helft, het moet wel heel erg raar lopen... wil Volendam deze eerste competitiewedstrijd niet gewoon heel erg ruim gaan winnen. Federer is er nog lang niet, hè Marcel? Nee, het uh, ontwikkelt zich tot een uh, aardige partij, hoor. De derde set, vier gelijk, 1-1 in set. Uh, Silic veert staat 40-30 voor. Nu een hele lange rally en Federer in de aanval. Want die wil natuurlijk toeslaan. We naderen uh, de eindfase van yes. de derde set. En je weet in een best-of-five wie de derde set wint. En twee sets tegen één voorkomt. Die heeft wel een heel dikke voorsprong hoor. Dus dit is een belangrijke fase. En dat zie je ook aan Federer. Die probeert het tempo wat te verhogen. Probeert aan te vallen. En uh, Silic ver achter de baseline drukt. En dan een uh, prachtige aanvalsbal, een prachtige approach op de baseline slaat. Nou, dan schiet hij nog een beetje uh, door. En dan pakt hij het punt. En dan is het weer uh, 40 gelijk. Ja, je voelt alsof er een break zit aan te komen. Misschien kunnen we nog even kijken of dat uh, inderdaad gaat lukken. Federer die dit jaar nog geen enkel Grand Slam heeft gewonnen. Het is dus in New York zijn laatste kans. Hij heeft vanaf 2003 ieder jaar tot nu toe een Grand Slam gewonnen. Dit jaar nog niet gelukt. Dus uh, hij is gebrand. Nou, dan komt de tweede service van Silic op uh, Juice. Een uh, backhand van Seelic. Backhand hij probeert die bal laag te houden, Federer. Dan weer een volgeslagen. bal schampt het net. De rally. Wie deelt het eerst uit? Federer deelt uit met de voorhand. Ja, je ziet het soms aan zijn lichaamstaal. Hij gaat iets meer in de baan spelen. Iets meer naar voren. Waardoor hij een wat hoger tempo kan spelen. Hij dwingt nu een breakpoint af. Nou ja, dan gaan we kijken of hij op een 5-4 voorsprong kan komen. Dat zou beslissend kunnen zijn in deze derde set. Federer die dus al gra 16 Grand Slams op zijn naam heeft. Veruit uh, de beste speler ter wereld uh, op dit moment. Maar komt daar nog eentje bij? Daar wordt uh, regelmatig over gefilosofeerd. Nou, hij is uh, hier in New York... Uh... Opjacht. We zitten pas in de derde ronde. En hij zit ook in het schema bij de nummer 1. Bij de haast onoverwinnelijke Novak Djokovic. Een mogelijke halve finale ontmoeting zou het kunnen worden als ze blijven winnen. Maar goed, we zijn nog niet zo ver. Voorlopig moet hij eerst deze derde ronde winnen. Tweede service van Silic op het breakpoint. En die bal die gaat uit. En dan is het inderdaad 5-4 voor Roger Federer. Spanning toch iets te groot voor die 22-jarige Kroaat. Verliest de service op een dubbele fout. Dat is wel pech hoor. En, uh, het wordt 5-4 voor Vedere. Die mag dadelijk ze voor de winst in de derde set. Danny Gravitz met stand. Zit het er nou al op? De Nederland-Roemenië, Lars? Ja, het is gebeurd hier. Nederland wint 25-18 in de vierde set. Het was Jeroen Rouwerding die het team even op sleeptouw nam. Een klein dipje was er rond de 21-17. Nederland had het wat moeite, moeilijk. Jeroen Rouwerding komt aan de servicelijn en slaat het team richting 25-18. Dat het uitstekend. De Roemenen hadden het al een beetje opgegeven aan het eind van die wedstrijd. En daarmee plaatst Nederland zich met deze 3-1-overwinning voor het pre-Olympisch kwalificatie -tenor. Dat wordt gehouden eind november. Dat hebben ze, daar heeft Nederland ook gespeeld in 2007. In aanloop naar de kwalificatie Peking. En daar kwalificeerde zich, Nederland zich uiteindelijk voor het Olympisch kwalificatietoernooi. Die ze helaas niet wonnen. Dit keer dus opnieuw pre-Olympisch kwalificatietoernooi eind november. Maar het is nog een lange, lange weg richting de Olympische Spelen in Londen. Marcella Meske, Federem Silic. Ja, eerste setpoint is raak voor Roger Federer. En de nummer drie van de plaatsingslijst pakt de derde set met 6-4. En leidt dus nu in de partij met uh, twee sets tegen één. En ik heb eens even stiekem zitten kijken nog in het schema. Want ik zei al dat hij bovenin van het schema zat. Vlakbij uh, Djokovic, althans in de halve finale zouden ze elkaar tegenstanders kunnen worden. Maar daaronder zit het allersterkste stukje in het schema vanuit de derde ronde. Want daar zit bijvoorbeeld de Jo-Wilfried Tsonga. Die moet nog tegen Fernando Verdasco in de derde ronde. En dan daar vlak onder Kevin Anderson, de Zuid-Afrikaan die zo goed in vorm is. En die speelt tegen Marty Fish, de man die de US Open series won. Dus dat wil zeggen de beste US Open uh, hardcourt series uh, speler van uh, deze afgelopen periode. Nou en uit die spelers, daar komt dus de tegenstander ook weer uit in de kwartfinale van met Federer als die gaat winnen. Dus kortom, er zijn nog heel veel obstakels op weg voor uh, Federer als die door wil gaan naar uh, de halve finale en eventueel een ontmoeting met... Novak Djokovic. Maar tegen Silic is hij op de goede weg. Hij leidt twee sets tegen één. Gisteren won Oranje de WK-kwalificatie tegen San Marino met 11-0. En dat was een record. De nationale selectie van Curaçao leed de grootste nederlaag uit de geschiedenis. Er werd met 5-2 verloren van Antigua en Barbuda. En dat ging ontplaatsing voor het WK. Maar ja, Curaçao bestaat pas enkele maanden. Voorheen uh, was het gewoon de Nederlandse Antille, het voetbalelftal. Ja, en uh, WKE, WKE zegt u, Emmen, ja, dat vaardigt twee spelers af voor de selectie van Curaçao. Bondscoach Beeldjes riep Anton Jongsma en Angelo Simerman op. En uh, Angelo Simerman hebben we nu aan de telefoon. Angelo, je hebt voor Cambuur, Veendam, Emmen gevoetbald, maar nou als amateur voor Curaçao, hoe is dat? Ja, inderdaad. Nou, dit is iets om, uh, ja, dat je sowieso mee moet maken, het is geweldig om je thuisland uh, weer te zien en uh, ja, het is mooi om weer met de jongens uh, samen te voetballen. Ja, je, je speelde eerder ook voor de Nederlandse Antillen, is er nou voor jou een verschil? Ja, of, nee, natuurlijk niet. Uh, ik bedoel, Nederlandse Antillen, Curaçao, ja, de naam is veranderd, uh, de mensen zijn nog hetzelfde, het is, uh, dat blijft zo. Ja, Maar je bent international, hoe word je dan ontvangen en behandeld? Ja, gewoon goed. Ik bedoel, zodra je op de airport de uh, auto aankomt, uh, staan er mensen hier op te wachten, te roepen, foto's. Ja, iedereen vindt het gewoon geweldig dat de jongens van Europa te zijn. Dus uh, dat is allemaal heel mooi. Ja, en, en op welk niveau zit die nationale selectie nou, als je het met, uh, uh, met Nederland uh, vergelijkt? WKE bijvoorbeeld? Nee, zo kan je het niet zien. Ik bedoel, het zijn gewoon uh, allemaal jongens die... Uh, Profvoetbal hebben, nog steeds profvoetballen en een beetje uit de topklasse. Dus het niveau is gewoon wel aardig. En hoe ver kun je dan komen met dat elftal? Ja, dat is altijd uh, gisteren. Uh, ik bedoel, uh, we hebben 5-2 verloren. Uh, als je de wedstrijd had gezien, had ik niet gehoeven. Maar uh, we hebben nog bij vijf wedstrijden te gaan en ja, het, is een, uh, ja, het, het wordt sowieso moeilijk. Ja, vijf wedstrijden te gaan. Antigua en Barbuda was de eerste tegenstander. Wat zijn de andere tegenstanders? We moeten de zesde tegen Haiti. hebben we vier jaar geleden ook van een of van verloren. Dat wordt een hele opgave. En uh, de, ik denk dat we gewoon wedstrijd bij wedstrijd moeten kijken. Uh, Haiti staat bovenaan uh, overal, dus uh, dat, dat wordt de eerste wedstrijd. Ja, en jullie club, WKE, do, do, uh, deden die helemaal niet moeilijk toen jullie zeiden van... nou, we zijn even een paar weken naar de Antilles, want we moeten, uh, we moeten voetballen? Nee, klopt, daar staat niemand op te wachten natuurlijk. Je verliest uh, twee van je basisspelers in Nederland. Uh, daar staat WKE ook niet op te wachten, maar... Uh, we hadden het de eerste wedstrijd uh, goed gedaan, twee keer gewonnen. Volgens mij uh, gisteren hadden ze gisteren verloren van Linden, 0-1. Uh -huh. Dus dat was wel een beetje jammer. Maar uh, nee, uh, goed met de trainer besproken en de andere mensen erboven. En uh, met een goed overleg uh, konden we gaan. Ja, jullie zijn niet de enige spelers die uit Nederland komen. Wie nog meer? Nou, je hebt. Uh, even kijken. Je hebt uh, nog heel veel jongens zijn er niet. Ik heb hier Kenneth Cecilia. Je hebt. Um, Even kijken, uh, Guco Martina, Jef Xavier Martina die in Amerika voetbalt, had, uh, die in Hongkong voetbalt. dus we zijn uh, ja, overal een beetje. Oké, okay. Angelo veel succes dinsdag tegen Haiti. Hartstikke bedankt jullie ook. Okay. En we gaan het uh, nog meer hebben over uh, voetbal in het buitenland, uh, namelijk over Rusland. Dat won gisteren van Macedonië met 1-0. Maar ja, Rusland, voetbal, geld, het speelt een heel grote rol allemaal met elkaar. Zo speelt de meest verdienende speler ter wereld in de Russische competitie. Samuel Eto'o verdient ongeveer 20 miljoen euro per jaar. En wie veel weet van het Russische voetbal is Jelle Goos tegenwoordig hoofdopleidingen bij PSV... maar destijds werkzaam als technisch directeur bij CSKA Moskou. Hoe kom je in hemelsnaam bij CSKA Moskou als Nederlander terecht? Um, ik, sorry, ik moet je meteen corrigeren, want technische directeur... ik, ik was hoofdjeugdopleidingen. Nou, je kan het ook noemen als, als technisch manager. Uh, maar terug naar jouw vraag. Um, hoe, kwam ik, hoe kwam ik terecht in, in Rusland? Dat kwam eigenlijk via Guus Hiddink. Uh, want ik was, um, daarvoor was ik drie jaar was ik, uh, was ik bondscoach van, van Estland. S speelde toen de kwalificatie 2008. En kwam toen uh, met, met hem in contact. En uh, nou, toen gaf hij aan van God, jel, uh, mocht je klaar zijn in Estland... Dan uh, moet je erover nadenken om eens te komen praten in, uh, in Rusland. En is vandaar dat ik toen bij CSKA Moskou uitkwam. En hoe lang heb je daar gezeten? Heb ik bijna drie jaar gezeten. Twee, twee jaar en acht maanden. En waarom ben je dan naar Nederland gekomen? Nee. Nou, uiteindelijk, uiteindelijk um, ja, werd ik dus ook ge, ja, werd ik dus gevaard op PSV Eindhoven. Natuurlijk ook een topclub. Uh, en dan in Nederland. Um, ik ben toen bijna... Ja, tien jaar uh, eigenlijk op pad geweest. We ja, waren zeven jaar Estland, bijna drie jaar uh, Rusland. Ja, en toen vond ik het een mooie uitdaging om weer terug te keren naar, uh, naar Nederland. en wat is een mooie om terug te keren bij PSV. Ja, ja. Um, nou ja, laten we het hebben over Rusland. Uh, Samuel Eto'o kiest voor het geld, of is het ook een uitdaging, het Russische voetbal, voor hem? Um, <coughs> hij zal ongetwijfeld zal hij ook zeggen van, het uh, is een uitdaging. Dat is het ook zeer zeker. Maar... Het niveau van, het, van de, uh, de Russische competitie is nog niet het niveau van, van Inter Milaan. Zo, zo reëel moet je wel zijn. Ja, dus, dus jij zegt hij heeft gewoon voor het geld gekozen. Um, dat, nou, daar zal het wel naartoe eigen. En al die anderen die voor Angie Makakala, ja. Ma ja. uh, die club uh, gekozen hebben, zoals Ducciak, uh, Roberto Carlos, Boussoufa, Tsirkov, want die staan allemaal onder contract daar. Uh, ja, hebben die ook allemaal voor het geld gekozen? Of, of zeggen ze van nou ja, als hij er speelt, dan zal het wel goed zijn? Nou, het is, nou, laten we het zo zeggen, de. De Russische competitie is natuurlijk jaren bezig om, om dat op om een goed Europees niveau te krijgen, en daar zijn ze, ze zijn een goede weg in geslagen. Um, nou, ze zijn als je kijkt hoe de, de plaatsen verdeeld worden op de UEFA-ranglijst uh, met Champions League, Euro League, dan zijn ze Nederland al, al lang voorbij. Dus het niveau is, is, is, is prima, uh, nog niet het niveau van, uh, van Engeland, uh, Spanje en Italië. Mm -hmm. um, het, um, dus, het is, dus, dus tuurlijk, uh, geld is ook is, is één. Uh, daarbij is de, de, de Russische competitie is, is ook wel van wel van een prima, prima niveau. Uh, op dit moment is Anschie Machatskala. Dat is uh, ja, uh, eigenaar. De eigenaar is een grote miljardair. Die investeert enorm veel geld in, uh, in spelers, maar ook in goede spelers. En dat ja, dat zie ik ook wel als een positieve ontwikkeling, want uh, dat maakt de competitie ook wel aantrekkelijk. Ja, maar ja, je hebt meer van die Russen die, die hun geld in Chelsea stoppen, bijvoorbeeld. Uh, uh, deze man heet uh, Soleiman Kerimov, uh, hij is schat en schatrijk. Nou, dat, <coughs> ik ken hem persoonlijk niet, maar uh, ja, hij is rijk. Uh, het is alleen je moet wel oppassen. Uh, want dat vragen, dat vragen veel mensen maar weer. Ah, er zit zoveel geld in Rusland. Want als je ook nu gaat kijken... Kijk, eh, Anshima Gatskala heeft eh, de afgelopen eh, transferperiode... iets van een kleine 80 miljoen geïnvesteerd in, in transfers. Heb ik het niet over de salarissen. Als je het kijkt over de hele breedte van de Russische competitie... dan valt dat dus enorm mee eh, bij de andere topclubs. Als ze niet, je hebt investeringen gedaan voor maar tussen de 10 en 15 miljoen. Eh, CSK bijna niet. Eh, Lokomotief eh, een kleine 10 miljoen. Dus over de hele breedte genomen valt het enorm mee. Eh, er zit geld in Rusland... Dat is zo. Um, maar er wordt niet met geld gesmeed. Nee, maar ja, 80 miljoen is, is toch behoorlijk. En, en denkt die man dat je er ook werkelijk een team mee, de, mee kan kopen? Net zoals Manchester City bijvoorbeeld? Um, nou, dat weet ik niet. Dat, dat, dat, dat, dat zouden we aan hem moeten vragen. Uh, het is wel zo dat, natuurlijk, dat je binnen een, een afzienbare tijd... mits je een goede keuzes maakt als spelers... Um, dat, je, dat je wel een, een, een team en succes kan hebben. Uh, de kunst is dat je, uh, want in de jaren, uh, de jaren zeg maar na, na 92, toen eigenlijk de, de Sovjet-Unie uit elkaar brak, toen hebben ze ook een periode gehad in, in Rusland waarbij ze toen heel veel, heel veel spelers vanuit Europese competities naar Rusland haalden. Nou, dat is uiteindelijk, is, zijn ze daar niet gefaald. En ja, ik denk dat deze, deze miljardair, die heeft een, ja, een, een, een andere visie. Daarbij moet ik wel zeggen dat hij goede voetballers aantrekt. En de kans voor succes is zeker aanwezig. Nou ja, hoe wordt dat in Rusland gezien? Want hier, uh, tot mijn grote verbazing hoor... Uh, zelfs als je met een volledig niet Nederlands team speelt... in de Nederlandse competitie... dan, dan blijven de fans komen uh, uit die plaats. Is dat in Rusland ook zo? Of willen ze Rus Russische voetballers zien? Nou, het, land, het land is enorm nationalistisch. Dat, uh, dat heb ik in die kleine drie jaar heb ik dat enorm gemerkt. En uh, ze zijn enorm trots uh, op hun eigen land. Enorm trots op hun nationale elftallen. En of het nou gaat om, uh, om basketbal, ijshockey en in dit geval voetbal... Uh, daar, daar, staan, daar staan ze als één een achter. Ze zien ook graag bij een club ook Russische spelers. Ze hebben in de tijd van Guus Hiddink, dat heeft Guus Hiddink ook enorm gepromoot... Um, en daar is zeg maar de, ja, de 5-6 regel gekomen... in de zin dat er nu minimaal vijf Russische spelers... in de, in de baasopstelling moeten, moeten staan. Uh, en dat, dat ziet de Rus ook graag ook. De Rus ziet ook graag... Um, Jonge, talentvolle Russische spelers eh, voor een club spelen... en dan wel in de nationale team staan. Dus natuurlijk vinden ze het prachtig om goede voetballers te hebben. Maar uiteindelijk kies, zouden ze toch kiezen voor eh, de Rus. Ja. Hoe is de belangstelling voor het Russische voetbal? Zitten alle stadions uitverkocht? Nee, nee dat niet. Wel de topwedstrijden. CSKA is er niet. Eh, ze niet Spartak. Eh, dan, dan is het dan, met name in Moskou zelf, in het Luzhniki-stadion... Ja, daar zitten gewoon 80.000 man... Uh, maar tegen de kleinere tegenstanders, dan, nou, dan, is, dan is het nog niet uitverkocht. Ja. Uh, komen alleen de mensen die snel geld willen verdienen? Of, of, of komen er ook andere voetballers naar Rusland? Nee, als je, als je de, de selecties nagaat, dan is het niet, niet alleen maar... want er spelen er ook uh, ja, genoeg voormalige spelers uit de Sovjet-Unie. De voormalige Sovjet-Unie spelen er ook genoeg spelers. Dus het is, het is niet alleen maar uh, voor het snelle geld, noem maar op. Het, is, het zijn ook hele talentvolle spelers. En Russische spelers die daar ook spelen. Maar ook vanuit het buitenland. Maar ze zitten wel, en dat is een goede zaak. Heel met die restrictie van dat er, dat er zeker vijf Russen uh, op het veld moeten staan. Zijn er veel clubs die echt afhankelijk zijn van. Want die indruk krijg ik bij Anji. Van één man die al zijn geld erin stopt? Ja, dat, dat is wel zo. Dat is. Um, Kijk, lo Locomotief Moskou, dat is dus um, uh, ja, vanuit de historie is dat, uh, dat komt vanuit uh, ja, locomotief, dat komt vanuit de spoorwegen, het openbaar vervoer. Uh, daar zit wel, uh, van daaruit zit daar wel geld in, maar dat is ook geen overheid meer. Dat, dat is zo. Daar nee, vroeger wij alle staatsteams, hè? Ja, daarom. Uh, die naam om Moskou was, was voorheen, was dat, uh, was dat van de politie. Um, en dat is nu, nu hebben ze een grote bank. Um, die, die nu eigenlijk die club financiert, Maar eigenlijk is het bijna... ik denk voor 80% zijn er toch wel uh, ja, individuen die, die, die de club sponsoren. Ja. En uh, ja, een uh, vraag die wij ons altijd stellen... Uh, als je kijkt naar uh, de man die bijvoorbeeld Vitesse uh, hier veel geld geeft. Zijn het allemaal uh, eerlijke zakenlui of zijn het meer de loesje figuren? Nee, ja, kijk... Dat, die, die indruk wordt, wordt snel gewekt. En ik moet eerlijk zeggen, daar storen ik me wel eens aan. Want dat, dat, dat zeggen ze, ah ja, dat, dat is allemaal, allemaal loesje Nou ja, als je miljardair bent, word je dat meestal niet van niks. Nee, maar, maar goed, kijk naar, naar het Engelse voetbal. Want daar, als je daar naar ziet, dan zijn bijna, ook bijna elke, elke club yeah. daar, euh, word, daar zijn eigenaars van. En daar vraagt ze bijna niemand echt af, van: nou, waar hebben ze hun geld mee verdiend? Dat is ook al bekend. Uh, in Rusland wordt er ook geld verdiend. Um, en en nou, ik ben, bij CSK is dat ik praat, ja, daar staat ook een zakenman. Maar hij heeft ook zijn geld gewoon verdiend. Op een eerlijke manier. En hij heeft daarnaast hobby voetbal. En um, ja, ik kan niet oordelen hoe dat dan zit bij, bij, bij andere clubs. Maar als ik mijn eigen ervaring praat. En hoe CSK werd gerund. Dan uh, is dat gewoon een hele eerlijke club. Met een hele duidelijke organisatie. Met hele duidelijke lijnen. En nou. En ik zeggen, nou, zeggen. De, de clubs worden ook van... Van, van boven naar beneden ook helemaal gecontroleerd met de inkomsten Aha. en de uitgaven. Ja, het is echt geld wat er zit. Het is niet zoals in Spanje, uh, waar, waar, waar de clubs enorme schulden hebben. en, en eigenlijk alleen maar op, op, op uh, waarde van spelers nog, uh, nog bestaan. en uh, zelfs staken uh, uh, vorige week of twee weken geleden. Uh, omdat ze niet willen spelen, omdat ze geen geld hebben gekregen. Het is echt geld. Nee, nou ja, goed. Dat is, dat is mijn ervaring. en dat spreekt mijn eigen uit ervaring. En ik weet dat de bond daar heel, heel strikt in is. en de clubs ook controleert. Nou, je zei het straks al, het uh, uh, Russische voetbal is Europees behoorlijk gestegen de laatste jaren. Maar in de Champions League hebben ze nooit echt bereikt. Hoe komt dat? Nou, dat heeft gewoon ook met kwaliteit te maken. En, uh, dus dus daarin, daarin kunnen ze nog niet echt aanhaken. Het is natuurlijk wel zo, met, uh, als je kijkt, 2005 wint CSK, die wint uh, de Euroleague. Toen nog een wavecup. Uh, de Euroleague, 2008 wint ze niet, die wint uh, de, de Euroleague. Dus ze komen dat was toen met de dikke advocaat, de dikke advocaat, advocaat ja. Dus ze komen er wel aan. Uh, ja, de laatste stap is... is ja, het heeft, alles valt te staan met kwaliteit. Denk je dat het komt? Dat denk ik wel. Maar het, Op wat het, voor termijn? Um, nou, ik weet, ik weet dat um, zelfs de president van de Voetbond heeft geroepen... dat ze het WK in 2018 gaan winnen. Nou, dat is wel heel enthousiast, maar het is een mooie. He, als mensen enthousiast zijn en trots zijn om WK binnen te halen. Nee, wat ze op termijn, dat, dat, dat is niet over vier jaar. Dat, dat zie ik niet gebeuren. Um, want daar is veel meer voor nodig. Want je moet echt kijken naar goede structuur. goede structuur met betrekking tot jeugdcompetities. Uh, dat, die, die, is, die is nog niet voldoende. om, om daarin genoeg uh, uh, talentvolle Russen op, op te leiden. Um, ik denk wel, als het NN gaat. en uh, spelers die vanuit buiten Rusland. en dan heb ik het namelijk over spelers die niet aan het einde van hun carrière zitten maar een toetsak zit niet als einde carrière. Nee. Um, als die daar ook ziet van hey, ik kan beter worden in die competitie en niet alleen financieel, maar ook als speler, dan kan dat denk ik zeker wel in een bestek van zes jaar zou er van steeds, steeds dichterbij kunnen komen. Jelle ja, goed. we praten zo verder. Even naar Marcella Mesker. Hoe is het met uh, Federer? Ja, misschien wel de beslissende breek. Ook al is het nog maar vroeg in de vierde set. Federer leidt nu met 2-1. Heeft zojuist de service van Silic gebroken. Maar ja, de Zwitser is zijn hele carrière lang al een hele goede frontrunner. Ja, dat is zo'n typische tennisterm. Als je één keer het voortouw te pakken hebt, dan laat je niet meer los. En Federer met zijn klasse leidt nu met twee sets tegen één... En een breek in de vierde. Dus het wordt een heel zwaar verhaal voor die 22-jarige Silic. Ja, die toch uh, een beetje nu de scherpte kwijt is. En je ziet hem wat uh, vaker zijn eerste service missen. Uh, een paar mishits met uh, de voorhand. Die trouwens tot nu toe in de wedstrijd heel goed uh, liep. En dat is vaak een, een wat wisselvallige slag. Maar uh, het wordt nu toch een lastig verhaal voor Mari Silic. Want uh, Federer aan uh, de leiding met twee sets tegen 1 en 2-1 in de vierde. Hier is het. Mark Noffler, u weet wel, die van Dire Straits. Uh, nu deed hij het met Emmenu Harris en het heet This Is Us. Emmen en Omstreken tegen Volendam. Hoe ver sta je, Richard? Ja, wedstrijd is afgelopen, Ronald. 24-30. Misschien hoor je ze op de achtergrond uh, het gejuich van de spelers van Volendam... die hier net onder mij staan in een kringetje. Met de sfeer zit het wel goed. Dat is al jaren zo bij deze ploeg... die al heel lang bij elkaar is. 24-30 uiteindelijk de overwinning... op uh, Emmen en Omstreken hier in Emmen. Normaal gesproken voor Volendam altijd een lastige tegenstander. Dat was vanavond eigenlijk niet het geval. Bij 4-4, dat was eigenlijk het breekpunt al vrij vroeg in de wedstrijd. Een dubbele tijdstraf voor ENO. Daarna sloeg Volendam snel een gat van 3-4 doelpunten. En eigenlijk is het steeds dat verschil ongeveer geweest. In de tweede helft werd het zelfs nog wat groter. En uiteindelijk dus een, een marsje van zes goals in het voordeel van Volendam. Dat gewoon weer gaat meedoen om de prijzen. De grote favoriet eigenlijk ook gewoon is voor de landstitel. Vorig jaar gewonnen de super de Benelux Liga, de landstitel. En ik denk dat dat dit seizoen zomaar weer mogelijk is. ENO viel me wat tegen, is nog wel een hele jonge ploeg natuurlijk. Had het moeilijk in deze wedstrijd. En Volendam wint dik en dik verdiend, veel geroutineerder. Dat natuurlijk ook. 24 30 de eerste uitslag van dit nieuwe seizoen. Ik praat hier in de studio verder met Jelle Goes. Tegenwoordig hoofdopleidingen bij PSV, maar uh, trainde jarenlang, drie jaar lang in uh, Rusland. Um, als we even gaan vergelijken, de Russische competitie. Uh, hoe, hoe is die eigenlijk? Zijn, zijn de clubs daar een beetje tegen elkaar opgewassen? Ja, dus, of zitten er uh, heel grote verschillen tussen? Nou, er, er zitten wel verschillen tussen. Je kan het een beetje vergelijken met, uh, met Nederland. Er zijn 16 ploegen die zitten, die zitten daar in de competitie. Ze hebben daar de, de structuur uh, van de competitie, hebben ze ook aangepast, want ze willen eigenlijk in de kalender willen ze eigenlijk gelijk met, uh, met West-Europa. Dat was tot nu toe niet. Ze hadden zo'n zo competitie die in de winter begint... En, uh, uh, ja, in, of na de winter begint... en, en net uh, tegenovergesteld aan die van ons. Uh, ja, zij zaten echt in kalenderjaren. Ja. Dus het startte eigenlijk in uh, januari, februari... en het eindigt in november. Mm -hmm. uh, nu is het zo dat ze... Uh, dit jaar spelen ze gewoon ook een, een dubbele competitie... uit en thuis. Uh, dan stopt de competitie... en dan is het zo dat ze in... Februari, zeg maar verder gaan met de, de bovenste acht en de onderste acht, en dan spelen ze ook weer gewone competitie en dan eindigen ze ook in mei, zeg maar, net als West-Europa willen ze dan met, uh, met de competitie eindigen. En dat heeft natuurlijk qua voorbereiding uh, veel uh, grotere effecten. Doordat het nu elke keer als ze als, uh, na de winter uh, moeten spelen... dan zijn ze net in de trainingsopbouw in feite. Nee, dat is zo. En dat, ja. en dat heeft dan ook invloed op... de als zij het zeg maar, overleven uh, met, met Euroleague en Champions League... dan zijn ze in ieder geval in betere voorbereiding... dan dat ze dan eigenlijk uh, het seizoen moeten opstarten. Ja. Als, als je die competitie vergelijkt uh, met andere landen... kan je dat Engeland en Spanje halen ze niet, neem ik aan. Nee, nee. Maar Duitsland en Italië? Ik denk, ik denk dat het... Nou, ik denk dat als je het vergelijkt met de top 4, top 5... Euh, dat je die wel kan vergelijken met van... die zouden hier zeker in Nederland om een kampioenschap spelen. Uh, geen discussie. Mm -hmm. um, en daar zouden ze... Nou, schiet, ik denk, ik denk ze niet, CSK. Die zouden zeg maar in de Bundesliga. Uh, die zullen daar voor plekken 3 en 4 gaan spelen. ja. ja. Uh, de titels leken vroeger alleen naar een club uit Moskou te gaan. Uh, dat is op een gegeven moment wel veranderd. Nou, dat is wel veranderd, ja. Dat is zo natuurlijk. Ze niet heeft uh, natuurlijk behoorlijk geïnvesteerd. En hebben daar hun dus stappen gemaakt. En Rumi Kazan is natuurlijk twee keer achter elkaar. Dus zijn ze kampioen geworden. Uh, dus ja, in die zin is het de, is de, ja, wel redelijk en goed. En dat uh, komt makkelijker na de grote omwenteling eind jaren tachtig. Ja, dat is ook zo. En dat, dat komt dan met name ook door, door nieuwe investeerders. Uh, waardoor ook anders niet alleen maar het alleen maar gecentreerd werd op uh, en gekeken werd naar Moskou. Ja. Er is een vrij grote inbreng van Nederland in de, in de Russische voetbalcompetitie uh, en, en alles wat eromheen, uh, uh, je er omheen zwerft. Noemde straks al uw Je hebt er zelf drie jaar gezeten. Uh, advocaat heeft er gezeten. Uh, pot zit er nog, of niet? Nee, nee, nee. Uh, oh nee, die is ook al terug. Uh, Strooijer, Van Stee, Pauw. Ja, uh, van Lingen. Uh, van Lingen, Alberda heeft er gezeten. Uh, hoe komt dat? Wat, wat is de, de connectie met Nederland? Nou ik, ik denk, ik denk, nou, ik denk, ik ben wel zeker. Kijk, het Nederlandse voetbal en onze opleiding... dat, uh, dat, dat is toch wel wereldwijd misschien wel een heel belangrijk exportproduct geworden. En, en wij hebben natuurlijk een, nou, ik wil niet zeggen een bijzondere kijk... maar wij hebben gewoon een hele gezonde en duidelijke filosofie... Eh, hoe je spelers moet ontwikkelen. Eh, en, hoe, en, en uiteindelijk hoe je dan tot, tot goed voetbal kan komen. En eh, de Russen, die, die zijn, dat is mijn ervaring ook... die, eh, ja, die zijn dol op het, op het Nederlandse voetbal. En, en hoe wij het spelen. Het aanvallend voetbal spelen, verzorgd voetbal spelen... Um, en ja, dan gaan ze ook kijken van oké, okay, welke mensen kunnen ons, dan Russi wordt Russische voetbal verbeteren. Op de korte en lange termijn. En hoe werkt het dan met de taal? Is dat makkelijk? Um, Spreek je zelf Russisch? Tjoetjoet, uh, -tjoet, een <laughs> beetje. <laughs> nee, Het eerste, het eerste jaar had ik, een, had ik een tolk bij me. En, uh, en het, is, het is een hele moeilijke taal. En die, die had ik eigenlijk, de uh, ja, dag en nacht was hij bij me. Overigens ging slapen, dan zit ik hem buiten de gang. Um, Nee, maar dat ging, dat ging eigenlijk heel goed. Kijk, bij CSK daar sprak eigenlijk bij niemand, niemand Engels. Eh, behalve dan de, de bestuur, de directie. Ja, want dat is wel een probleem. Bijna niemand spreekt, spreekt Engels. Ja, nee, maar dat ging eigenlijk heel goed. En, en kijk, de voetbaltaal, dat is het mooie van voetbal. En dat is het mooie van, van, van sport eh, wereldwijd. Ja, uiteindelijk is het gewoon ook 11 tegen 11 en, eh, en die bal is, eh, ja, dat is... Eh, die, die is ook al stil. Die is, die is net zo rond als in, in Moskou als in Nederland. En na nou, het tweede jaar dat ik zat, heb ik het zonder mijn tollen gedaan. En dat ging eigenlijk heel goed. Ja. Jo Joop Alberda uh, kwam op voorspraak van Guus Hiddings naar Rusland. Uh, maar die zei altijd, ja, ik voel me niet helemaal vrij om alles te doen wat ik wil. Uh, had jij dat gevoel ook? Nee, dat, dat gevoel dat heb ik nooit gehad. Het is, het is wel je had zo... niet zo het gevoel dat de baas die je boven had, uh, die je boven had, bepaalde alles? Nee, dat is wel zo. Kijk, uh, in de hiërarchie is het gewoon heel simpel en heel duidelijk. Uh, de president is de baas. Ja? En heb ook niet het idee uh, dat, uh, dat je die voorbij kan streven. Het gaat erom, van dat, dat zeg ik altijd als mensen, mensen dat aan me vragen, van God Jelle, hoe heb je dat dan gedaan? Ja, je, je stelt me nu ook de vraag. Nee, je moet je inpassen. Je moet respect hebben voor, uh, voor het land, voor de mensen, voor de cultuur. En dan moet je rustig om je heen kijken. Dat was ook een van de adviezen van, van Guus Hiddink, van Jelle. Je neemt geen vakantie, maar ga eerst eens gewoon twee maanden rondkijken. Kijken, wat is er? Wat is er niet? En, en ga daar langzaam aan gaan, langzaam bouwen. En op die manier ben ik te werk gegaan. En dan is het gewoon een kwestie van de president informeren. Dit zijn mijn plannen, dit zijn mijn ideeën. Geen paniek, lange termijn visie. En uiteindelijk als hij weet wat dan het resultaat kan gaan worden... dan zullen ze daar heel makkelijk uh, heel makkelijk uh, hun toestemming voor geven. Oké, okay, Jelle, ga in gang. Ook als je niet meteen resultaat hebt? Nou, het is... Het is dat vind ik het mooie ook wel van, van Rusland. Het is... Het, het gaat gewoon om presteren. Het is ook een overlevingsmaatschappij. Mm -hmm. uh, ochtends, als je ochtends naar je werk gaat, kan het zo zijn dat je smiddels op straat staat. Ja, en er is niemand, er is geen vakbond, er is geen vangnet, niemand dat je opvang, uh, die, je, die je opvangt daarin. Uh, dat heeft ook heel veel nadelen. Het voordeel is wel dat er gewoon gepresteerd moet worden. Uh, het is, was ook regelmatig zo, als we dan te weinig jeugd na een competitieronde hadden gewonnen dan werd ik, nou ja... Op het matje geroepen. Nou, bij wijze van. Op het moment ja. dat ik het goed kon onderbouwen... en waarom en waarom we bezig waren... was er niks aan de hand. Dus ik heb daar altijd heel prettig kunnen werken. En, en, en, en bij die club waar ik zat... daar, daar, daar, daar gelde ook gewoon van... een ja, lange termijnvisie. En uiteindelijk heeft dat ook wel geresulteerd... dat een aantal jongens, Russische jonge jongens die een debuut hebben gemaakt. Ja. Demi de Zeeu, uh, voetbalt nu bij uh, Spartak Moskou. Uh, gaan er nog meer Nederlanders, denk je? Ik denk het wel. Kijk, um, het, is, het is nog steeds wel zo dat, dat mensen nog steeds geen goed beeld hebben van, van Rusland uh, en, de, en de competitie. En uh, ze zullen vanzelf ook wel zien, op het moment dat ze, dat ze successen krijgen, ook Europees gezien, dat van, hey, wacht even, dat is, uh, het is helemaal niet zo slecht in Rusland. Um, en ik denk daarom dat zeker in de toekomst ook wel, wel meer spelers gaan volgen. Ja. Um, waarom is het aantrekkelijker voor Nederlanders om daar te gaan voetballen? Um, nou, het niveau, no, niveau van de competitie is, is, is zeker niet slechter dan wel beter dan in Nederland. Um, als, je, als ik praat, nou goed, ik heb zelf bijna drie jaar in Moskou gewoond. Moskou is, is een bijzondere stad. Ja? Ja. Uh, je kan daar prima leven. Um, dus, maar dan praat ik over Moskou. Um, Sint-Petersburg is ook een, een geweldige stad. Prachtige stad. Dat ja, is geen bijzonder, maar dat is weer een prachtige stad. Maar ja, de, de, de kwaliteit van het leven wordt daar alleen maar beter. Uh, het niveau uh, van het voetbal wordt alleen maar beter. Dus ik denk, denk uiteindelijk uh, dat dat spelers toch wat overstap gaan maken. En omdat ze dan vanzelf ook gaan merken dat ze een betere voetballer worden. Hoe um, je bent, zelf bezig geweest met, uh, met opleidingen. Zijn ze daar ook erg bezig met opleiden van nieuwe spelers? Uh, ja, maar dat, dat, dat heeft wel, wel een hele lange tijd nodig. Ik, ik heb net al aangegeven van, van het gaat om resultaat. Ehm. Um, daar wordt ook nog wel te veel naar gekeken. Um, daar worden trainers, jeugdtrainers, worden ook nog veel te veel afgerekend op van nou worden ze wel of niet kampioen. Daar ben ik zelf ook mee geconfronteerd door de president van god, uh, die trainer die wint helemaal niks. Het wordt niet tijd dat hij weer uitgestuurd wordt. Um, nee, um, kijk, er moeten zeker stappen gemaakt worden over de structuur van de jeugdcompetities. De beste jeugdcompetitie is in Moskou. Maar dat komt omdat je daar... Club Service Locomotief... Spartak Moskou, CSK, Dynamo Moskou... Dus je hebt daar in een relatief klein gebied... als Moskou ook de mm -hmm. provincie Utrecht... een relatief klein gebied... Um, uh, heb, heb je daar een uh, goede tegenstander, kan je goede jeugdcompetitie neerzetten. Landelijk gezien is dat een enorm probleem. Ja? We hebben Al is het alleen maar vanwege de enorme reizen ja, natuurlijk. Kijk, en, en Louis Kolen die, die zit dan in Samara... de in, in, in, tenen van Helmetsport, ja... Uh, maar die, die moet uren reizen... wil hij een uh, competitieve uh, tegenstander of competitie uh, gaan spelen. Uh, dat, dat, dat, is een, dat is een probleem. De, de, de opleiding voor trainers is ook nog steeds een probleem. Ik weet dat, dat achter de scherm of dan wel direct... Uh, Vera Pauw en bedverlingen Verlingen uh, er heel veel werk aan doen... om die opleiding voor trainers uh, ook naar een hoog niveau te ja. krijgen. Uh, maar dat is, dat is het ook zo. Dus als je bekijkt de trainersopleidingen... structuur van jeugdcompetities... Als dat gaat verbeteren, want als je kijkt naar de wet van de getallen... meer dan 140 miljoen inwoners... Ja, dan moeten ze heel hoog kunnen komen. Nee, goed, dat is zo. Ja. Ja, want overal worden natuurtalenten geboren. Maar als je dat kan bundelen, ja, dan er gaat het wel een lange tijd overheen. Maar dan, dan, dan komt er zeker succes. Ja. Bij de opleidingscentra in Nederland... dat weet je zelf maar altijd goed bij PSV... Uh, er worden jongens van overal uh, getest en bekeken en uh, gehaald ook. Hetzelfde geldt de Ajax, uh, andere clubs in Nederland. Uh, in elk ander land geldt dat ook. Hoe is dat in Rusland? Zijn het daar alleen de Russische jongetjes die naar de opleiding komen? Of halen ze ook Brazilianen, Peruanen en weet ik veel wat? Nee, bijna niet. Er, is ook, er zijn ook hele strikte regels over... Um... Het is um, de belofte-elftal. Daar mogen ook minimaal... Dus wat je bij het eerste hebt... Bij de belofte-elftal is de competitie tot onder 21. Daar mogen ook maar drie buitenlanders in spelen. Ja. Uh, dus dat is ook om, om hun eigen Russische spelers te, te beschermen. In de, in de jeugdcompetities... Uh, daar mogen we eigenlijk helemaal geen uh, spelers spelen met een buitenlands paspoort daar tussendoor wordt wel eens uitzonderingen gemaakt. Maar eigenlijk tot een zeventiende, is dat bijna onmogelijk. Dus daarin beschermen ze ook ja, hun eigen Russische spelers. En dat is alleen maar een goede zaak. Ja. Je zei het er straks zelf al. Uh, er zijn clubs, zoals die van Louis Kolen, die, die echt van God en alles verlaten zitten. Hoe wordt dat probleem opgelost? Nou ja, Dus gewoon reizen per vliegtuig en ook voor jeugd ja, ja, uh, ja, opgelost. Kijk, dan, dan zoek je de weerstander met, met jeugdtoernooi-spelers. Ja, dat, dat zie je ook uh, ja, mijn collega Henk Verstee... die bij, uh, bij niet hoofdjeugdopleiding is. Ja, die ben ik afgelopen zomer al een paar keer tegengekomen. Dat hij met zijn ploegen uh, naar Nederland komt... om daar in ieder geval goede jeugdtoernooien te spelen. Dan ga je het in die manier zoeken. Maar het is niet ideaal. Want de kracht van het Nederlandse voetbal... Uh, is in onze jeugdopleiding is dat wij landelijk gezien... gewoon, ja, het is maximaal misschien twee, tweeënhalf uur rijden. Uh, in de landelijke A- en B-competitie... Maar dan heb je wel uh, go uh, go uh, goede tegenstanders, waardoor het dus beter kan worden. En dat is dus ook mede onze kracht. Er wordt wel eens gezegd, Rusland is een onveilig land. Heb je dat ooit gemerkt? Ik heb me nooit onveilig gevoeld. En dan maak ik het niet mooier dan het is. Maar die bijna drie jaar ik in Moskou heb gewoond, heb ik me daar nooit onveilig gevoeld. En uh, ja, als ik zeg, het is een bijzondere stad. Ja, het is druk. Er wonen meer dan 12 miljoen mensen. Maar ja, inpassen. Oké. Okay. Ja, de Groes, hartelijk dank. Uh, ik ben een stuk wijzer geworden over het Russische voetbal. Uh, we gaan uh, even kijken hoe het uh, bij tennis staat. Marcel Mesker bij Federer tegen uh, Silic. Ja, vierde set, 5-2. Federer, hij lijkt met een dubbele breken. Gaat nu voor de winst serveren. En plaats in de vierde ronde van de US Open. Ik zei het al, hij is een frontrunner. Dat wil zeggen dat als hij één keer voorstaat, dan weet hij die duimschroeven zo goed aan te draaien. Federer, ja, moeilijk gehad toch in deze partij. Vooral in de tweede set. Toen speelde die lange Kroaten een prima set. Hij serveerde sterk, sloeg veel winners. En uh, Ook knap moet ik zeggen hoe hij mentaal toch in de wedstrijd uh, blijft hangen. hoor. verloor zijn service zo even, maar pas op het vierde breakpoint. Hij uh, knokte zich uh, keer op keer terug. En uh, dat typeert uh, deze jongen ook uh, uit uh, Kroatië, de nummer 27 van de wereld. Goeie eerste service van Federer, 15-0 nu. En daar komt de tweede service, uh, die gaat uh, uit. En dan uh, komt uh, hier... Tweede service bij 15-0. Goede service, beetje kick. Voorhand zie je een korte bal, dropshot. Ja, die heeft hij niet veel geslagen verder. Kan hij wel goed, dat hebben we op Roland Garros gezien. Komt nu op 30-0, hij heeft nog maar twee puntjes nodig. Kan hij het met een paar goede servicebeurten gelijk afmaken. We gaan het zien. Volgende ronde eventueel de winnaar tussen Tommy Haas en Juan Monaco. Terwijl Federer nu op matchpoint komt. Hij maakt het af in stijl triple matchpoint 40-0. Federer op het randje van de winst. Monaco Haas zijn net begonnen 1-0 voor de Argentijn. Tommy Haas weer terug na heel lang blessureleven. Het matchpoint voor Federer. Hij gaat dat ongetwijfeld winnen, maar wij horen dat na het nieuws. Op